Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. President Erdogan heeft Poetin uitgenodigd om te komen praten over vrede. De Turkse president heeft vandaag gebeld met president Poetin. Hij heeft gevraagd of Poetin naar Turkije komt om in gesprek te gaan met de Oekraïnse president Zelensky. Erdogan zegt dat het tijd wordt dat de leiders van beide landen met elkaar praten in plaats van hun ministers. Turkije probeert al langer te bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Thijs H. krijgt 22 jaar cel en tbs voor het doodsteken van drie mensen. Eerder kreeg hij daar al 18 jaar NTBS voor, maar hij ging in hoger beroep. En nu heeft hij dus een nog hogere straf gekregen. Deze nabestaande vindt dat niet erg. Nee, als je uitspreekt dat je er zo enorm veel spijt van hebt... en dat je het verdriet van de nabestaanden begrijpt... en dan vervolgens de deur achter je dichttrekt en zegt... dan ga ik toch in hoger beroep... dan... Ja, dan heb je niet zoveel spijt. Thijs H. is het niet eens met de uitspraak en stapt naar de hoogste rechter. En ga je binnenkort afrijden voor je autorijbewijs, dan moet je nog steeds een mondkapje op. Het CBR blijft dat tot 1 mei verplichten. en Dat doen ze vanwege de veiligheid voor hun medewerkers. Eerder deze week maakt het kabinet bekend dat je mondkapje vanaf volgende week woensdag in het OV af mag. En in Rome kleurt het geel-zwart. Honderden Vitesse-supporters zijn die kant op gegaan voor de return van de achtste finales van de Conference League. Een goede stad voor wat sightseeing ook. Voor mij heel speciaal, want ik heb ooit in mijn leven het Colosseum willen zien. Die bekijken we nu. Ja, je komt hier natuurlijk toch om het uh, feestje mee te maken met z'n allen. En we hopen natuurlijk dat we hier vanavond uh, hossend uh, de Rome... Morgen weer naar huis te gaan. Ik heb er gewoon vertrouwen. Het Vitesse zonnetje schijnt. Kan toch niet meer stuk. We gaan er gewoon in klappen. En helemaal niks laatst de Europese wedstrijd. De club uit Arnhem verloor in eigen huis van AS Roma. Ze moeten vanavond dus meer goals maken dan de Italianen voor een plekje in die kwartfinale. En ook AZ en PSV komen over iets meer dan een half uurtje in actie. En Feyenoord moet later vanavond aan de bak. Het weer nog. Op de meeste plekken schijnt de zon. Alleen in Limburg zijn er wat wolken. Het is koeler dan gisteren met een graad of elf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een handjevol files met vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Uitgeest en Knopend Kooimeer. Je hebt daar een kwartier tijdverlies. Hetzelfde geldt voor de N202 van Amsterdam naar IJmuiden... voor de aansluiting met de A22... Het is ook wat drukker op de A10 bij Amsterdam op de ring. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen doe je er 20 minuten langer over tussen Zandpoort en IJmuiden. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Welkom bij deze zandwoorden Draai Door. Ro, uh, dat is uh, Rod Stewart. Ja, ja, dat moet ik erbij zeggen. Dat, uh, die Rod Stewart. Die uh, was nogal een uh, guitig kereltje. Is hij eigenlijk nog steeds. En Passion was I'm een van de hits. Stevie Nicks. Stevie Nicks. Als je me een beetje heen en weer ziet lopen op die webcam... dan heeft alles te maken dat ik... Uh, en ik ben een uh, soort van MD'tje kwijt... Uh, met uh, dat bedje wat er onderdoor uh, loopt. Dat ben ik kwijt. En ik ben erachter gekomen dat ik uh, de gesprekken van de Rob Agda word... Uh, voor het eerste uur van de alternative FM nog niet eens bij me. Dus ik uh, loop af en toe aan eventjes weg van deze plaats. Stevie Nicks en de police worden je achter elkaar. En uh, nou ja, we gaan uh, gewoon uh, vrolijk verder... alsof er helemaal niks aan de hand is. De 3 Degrees... And a runner. Het was wel leuk uh, gisteravond uh, bij uh, de uitslagenavond. Want uh, ja, daar uh, had ik opeens uh, de eer om even uh, te, aan elkaar te praten. Omdat de heer Zonneveld uh, daar uh, het ene uh, moest vertellen over de uitslagen. En uh, toen werd ik uh, geacht om ook even wat plaatjes uit te zoeken. Nou, dat kwam min of meer uit de koker. Op een gegeven moment ook uh, van uh, de burgervader zelf. En die vroeg juist dat dat nummer Prins van controversie aan. Een beetje wat uh, meer dance classics uh, wilden ze dus, uh, op een gegeven moment horen. Nou, dat uh, werd ook meteen geregeld. Tot aan de halflijner van het nieuws van half zeven. Madonna met Dress You Up. Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt straks makkelijker voor Oekraïners om in Nederland aan het werk te gaan. Het kabinet gaat regelen dat ze geen werkvergunning meer nodig hebben... en wil dat op 1 april laten ingaan. Het kabinet houdt rekening met veel meer dan 50.000 Oekraïense vluchtelingen. Dat is het aantal waarvoor nu opvangplekken wordt geregeld. Daarom worden voorbereidingen getroffen voor grote opvanglocaties... En ook voor tijdelijke plekken om Oekraïnse kinderen les te geven. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam wil een onderzoek naar de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in zijn stad. Die was gisteren nog geen 39 procent. Het weer. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig bij 13 tot 15 graden. Okay. Hij had het wel een beetje gezegd dat die Herper Elpert dan een beetje super muziek uh, maakte. Nou, dat viel dus wel tegen. Want op een gegeven moment uh, ging hij met uh, Jimmy Jam en Terry Lewis in zee. En uh, haalde hij ook even Janet Jackson uh, erbij. Prompt werd hij een beetje hip in de jaren tachtig. Uh, dit was Diamonds. Keep your eye on, on me. Dat was uh, de voorloper daarvan. Ook al zo'n productie uh, waarmee hij uh, toch best wel uh, wat teweeg uh, wist te brengen. Ampigus. Uh, was het uh, Eric Clapton uh, die uh, net na het uh, nieuws, uh, ja, wat, uh, wat zeg ik, de hoofdlijnen van het nieuws uh, moest horen. Kijk, ik heb hem wel hoor, maar dan zit hij gewoon in het, uh, in het, uh, ja, in het systeem zelf en dan moet ik er overheen uh, zitten kletsen. Maar ja, het is natuurlijk uh, vrij onhandig, uh, kan ik je erbij uh, zeggen. Dus we gaan uh, gewoon vrolijk uh, verder met uh, muziek, Kim Wild en Jackard Love. Waren dat met uh, Von Vizennepark? Die hebben we gisteren nog eventjes uh, gebruikt. Uh, bij het inregelen van het geluid uh, in de zaal van de Grote Krocht. Was altijd wel heel uh, grappig om uh, zo'n zo plaatje uit uh, te zoeken. Ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat hoort nou helemaal bij ons. We zijn een beetje van die. Van die. Ja, kattenkwaad uithalers. Um, left field met Afrika Babata en Afrika Shocks. En dat is, terwijl er iemand nu even flink onder de mengtafel doorschaat. Maar dat heeft alles te maken met straks tussen 8 en 10. Want tussen 8 en 10 hebben we bij Alternative VM weer live muziek. En die komt van Mountaineer. Let you get flow in pan. Let's get flow in Was dat. Uh, dit is een uh, nummer wat ik uh, samen uh, ooit nog eens een keer in het uh, voorlopen van dit uh, programma heb gedaan. En toen had ik wel eens op uh, de zaterdag en de zondagavond wel eens dienst. Toen heette dit programma de Zoo. Ja, de dierentuin heette het toen. En dat uh, werd uh, gedaan door onder andere Wilco Toebak. Die uh, was een van de mensen die dat uh, deed. Maar goed, dat is uh, geweest de tijden. En uh, toen had ik dat ook uh, wel eens voor de gewoonte om die left field uh, erbij te pakken. Tot aan het nieuws van uh, 7 uur, Weeks en Company, en ik weet dat ik uh, sowieso iemand op de brede rode straat daar wel een plezier mee doe.